Twee uur. Dit is Radio 1. Met Jan Mom en Suzanne Bosman. Goedemiddag en welkom vast bij Radio 1 vandaag. Onder meer over waarom de overheid faalt bij de aanpak van overgewicht bij kinderen. Sinds er een convenant is, is het aantal dikke kinderen alleen maar toegenomen. Straks critici en Paul Rozenmuller, ambassadeur van dat convenant. En over de cowboys van de farma-industrie. Onze geneesmiddelen worden gemaakt door flits zonder levensgenieters... die gek zijn op dure auto's. Zijn het foute zakenjongens die dik geld verdienen over de rug van zieke mensen? Of...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 Radio 1 Avro Tros Radio 1 Vandaag Met Suzanne Bosman en Jan Mon Schrijver Mark Blaise over de cowboys van de medicijnenindustrie Paul Rosenmuller over het uitblijven van succes bij de aanpak van overgewicht en fotograaf Hans Aarsman over de fotogenieke schoonheid van rellen in Kiev. Internetexpert Brenno de Winter over de NSE die bedrijven bespioneert. En moeten Romeinse resten waar je niks van ziet op de UNESCO-lijst van werelderfgoed. Goedemiddag, tot half vijf is dit Radio 1 Vandaag. 1 op de acht kinderen is te dik. Iedereen vindt dat we daar wat aan moeten doen. Er gebeurt ook best wel wat. Maar intussen blijft het aantal dikke en veel te dikke kinderen toenemen. En snel ook. Sinds 2009 is er een landelijke aanpak. Die heet JOG, het convenant Jongeren op Gewicht. En dat wordt vandaag in de Tweede Kamer tegen het licht gehouden... in overleg met minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn. Dat convenant kost een hoop. En volgens critici levert het niet veel op. En een van die critici is hier in de studio: Doris Vos van de stichting Tijd voor Eten. En mevrouw Vos, uh, u kreeg eigenlijk dit onderwerp op de uh, cameraagenda, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, want het zit u hoog, hè, dat convenant? Nou, het zit me hoog. Ik vind het niet zo logisch. Um, het klinkt natuurlijk heel erg leuk. Jongeren op gezond gewicht. Dan denkt iedereen, goh, leuk. Dat, is hè, goed. dat die overheid zich ermee bezighoudt. Maar ik vind het gevaarlijk. Uh, op deze manier wordt een illusie stand gehouden dat de overheid dus iets doet. Wat is uw grootste bezwaar? Het grootste bezwaar is um, dat juist partijen die uh, deel uitmaken van dat over overgewicht überhaupt tot stand komt Coca-Cola, Nestle, uh, Bigfoot, de grote bedrijven. bedrijven ja. en, um, en ze doen het prima, ze doen, dat zijn goede zakenmensen.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 doen. En Terwijl scholen, intussen wordt ja. dat wordt gesponsord door die grote bedrijven ja. die u net noemde. Dus ja. het, het, het kan niet kijk, helemaal onafhankelijk zijn. Kijk, zeg. en ze zeggen altijd, ja, je moet met die grote bedrijven ook aan tafel, dat vind ik ook. Maar aan tafel en in gesprek gaan, vind ik nog iets aan lust en laten betalen door. Ja, maar hoe, hoe bent u hier zo bij betrokken geraakt eigenlijk? Nou, ik, um, um, vroeger was ik in de reclame en de mode, ik ben Duits, horen oh. jullie misschien, Een dus, uh, Heel toen, klein beetje. Werd, werd, eh, ik heb een dochter en die ging naar school. En ik heb hier dus geen oma en opa. Hè? Dus als ik werk, participatie wil doen die op mijn kind hè? let. Dus ik ben ervan afhankelijk eh, dat er goede voorzieningen op scholen zijn. Die dochter moest overblijven ja. op school. En ze vond het heel erg leuk, maar even de overblijf. Ze dus dacht, wat is dit? En het zijn allemaal weerwillende, leuke vrijwilligers, eh, overblijfmoeders, eh, die, die, die overblijven. Maar ze, ze krijgen een tientje en ze zijn pedagogisch niet opgeleid. Want ze kregen niet goed te eten tijdens de overblijf? Nee, het is even eten, kopdicht, hè, haast en dan ineens... En de overheid zegt ook altijd, ja, dus aan de ouders, hè, kinderen opvoeden. Want u gaf haar, neem ik aan, boterhammen mee. Heeft, ik heb haar even in Italië geleefd, hè, gewoon altijd lekker eten... En, uh, maar mijn kind, heeft, of mijn dochter, Emma is nu 16. die heeft destijds eigenlijk op school pas geleerd wat niet goed eten is. Maar, Wanneer was er choco mee, met chocoklontjes, fristie, want het is light, voeding, hè, het vintje zit erop. En ineens wou ze ook uh, een tijgerboy met Nutella. <laughs> en, ja, en Dat is en natuurlijk zij, ook ja, hartstikke lekker. Maar eigenlijk zou u willen dat er gewoon een lunch was op school? Nou, ik denk dat ze willen dat ouders kunnen werken. He? Ook hier bij het NOS-journaal. We zijn nu op het werk. Mm -hmm. He? En de kinderen gewoon eh, eh, ook al gaan ze naar school. Eh, dat ze dan alsnog gezond opgroeien. Dus de overheid zegt uiteindelijk de gezonde keuze zou de makkelijkste keuze moeten zijn. Maar er is nu nog niet eens een keuze toegankelijk. We hebben onze verslaggever He? Laura Kors even naar een schoolplein gestuurd. In de Amsterdamse wijk Eiburg. En daar sprak ze een aantal leerlingen bij een buurtsuper die daar vlak naast ligt. Jij hebt je mond vol. Wat is er, ben je aan het eten? Pringles. Koop jullie vaak chips? Nee, nee, nee. Soms. Waar? Soms. soms. Ik denk drie keer in de week. Krijgen jullie van je ouders een broodtrommeltje brood mee? Nee. Ja, als... ja, we maken onze eigen. En dat eet je ook altijd netjes op? Ja. Jij ook? Soms. En als je het niet op eet, wat eet je dan wel? En je kijkt naar je bus met Pringles? Soms. Nee, soms niks. En wat doe je dan met je brood? Geef je dan weer terug aan je moeder als je thuis komt? Nee, ik gooi het weg. Zouden jullie het een leuk idee vinden als je op school onder de middag een warme, gezonde maaltijd krijgt? Ja. Jij? Nee, niet echt. Waarom niet? Nou, ik vind dat warme maaltijden eigenlijk in de avond horen. Dus niet in de middag. Dan, nou, dan hoef ik het niet. Nee. Wat nee. heb je in je handen? Drinken. Wat is het? Een <lacht> power drink. En jij? Dat is een soort van uh, wat ja. roze, rood gekleurde ja. cola. Framboos smaak. Lekker? Heel lekker. Ja. lekker. Hebben jullie dat zelf gekocht? Of van ja. je moeder gekregen? Nee, uh, zelf gekocht. En het smaakt heel lekker. Met prik. <laughs> en uh, van je zakgeld? Of uh, uh, heb je een baantje? Van mijn zakgeld, ik heb nog geen. Nog. Geen hey, en is het alleen drink wat jullie hebben of ook snoepkoek? Nee, drinken, We, We hadden snoep. Het is al op. Ja. Al Kopen nee. jullie vaak dingen? Nee. Nee. Ja, ja, best bijna wel. Bijna iedere dag? Ja, ja ik, ik wel. wel. En als hij niks haalt, dan zit hij te de gamen, denk ik. Wat, wat kost zo'n flesje eigenlijk? 35 cent. En wat vinden jullie ouders ervan dat jullie uh, zoveel uh, snoep en zo? Ja, gewoon. Weten ze het wel? Ja. Mijn moeder is niet zo streng. Ik kan bijna alles doen wat ik wil, dus... Moet je moet altijd wel iets zeggen tegen je van mijn moeder. Zeg, ze altijd, wat heb je vandaag gedaan? En wat zeg je dan? Ik heb heel veel zoete dr drankjes gedronken. Ik speelt mijn vrienden. Ik zeg gewoon, ik heb gechilld. Jullie weten vast dat je van al dit soort snoep en drinken dik wordt. Ja, maar ik ben mager. Ik weet het, hij komt nooit bij. En jij dan? Ik kom wel bij, maar dan geef ik af op voetbal. Zouden jullie het lekker vinden om op school warm te eten? Nee. nee. Misschien, op, misschien op de middelbare school, maar nog is niet op de basisschool. Ook. Is friet ook warm eten? Of patat? Ja, nee, nee, pannenkoeken. Ja, pannenkoeken, friet, patat. Nou, dat is niet helemaal, mevrouw Vos, wat u zich voorstelt bij een lunch op school. Wat de kinderen hier uh, eventueel voorstellen. Als u dit hoort, de reacties van de kinderen hier. Herkenbaar, denk en, ik. Ja, uh, zo gaat ja. het. En ik... Uh, wat ook nog belangrijk is, wat wij, wij hebben uh, van 2005 tot 2007 hebben we lunchjes verzorgd op scholen. We hebben ook uh, met Elsiekoks, streekproducten, cateras. En die kinderen vinden het lekker. Dat waren niet... nou, we lunchjes Nou, we hebben een soort van een beleid, hè? En we zeggen: dus kubissoep is geen soep. Voor ons is het gewoon. Met soep met groenten. Echte soep. Ja, en gewoon nee, omdat lekker... Omdat die kinderen net zeiden... Want eh, Laura mm. vroeg, willen jullie een, een gezonde, warme maaltijd... Ja, en denken ze allemaal hebben. misschien met aardappeljuur... en ik, ik weet niet wat ze dan denken. Ja. En ouders denken ook vaak... oh, neem je dan die verantwoording weg bij de ouders? Nee, onze lunch is... Eh, zeg maar, het mantra is eigenlijk twee ons groenten per dag. En wij zeggen, als je uit school alleen maar snoep en troep en chocomel... binnengooit, dan krijg je s'avonds als ouder ook niet die twee ons groenten naar binnen... Dus wij willen de verantwoording niet van de ouders wegnemen, ja. maar vast een beetje groente op schoon, brood, ja. glasje water en kinderen vinden het lekker. Dat hebt u een tijd gedaan ja. en dat moest u op een gegeven moment ophouden. Ja. Door uh, Joch? Je, mm, nou, um, hoe moet je het zeggen? Um, ik ben ooit begonnen het burgerinitiatief, toen kwam vanuit de gemeente Amsterdam een motie, uh, een zak met geld, ik werd beleidsambtenaar, destijds bij de GGD. En dat is best wel ongebruikelijk. Met uw eetplan, zeg met maar, met plan. uw lunchplan. En nou, het, de zo, insteek ja. bij de GGD Amsterdam was... om het breed integraal in te, uh, op te pakken. Dus met werkgelegenheid, scholenbouw, uh, opleidingen. Echt een beleid, beleid rond de keten eten op scholen. Hoe doe je dat? En uh, wat, u vroeg net, wat is mijn grootste bezwaar? Ik ben nu, dat is uh, eigenlijk maken het. Eigenlijk uh, maak ik een VWS, een onderwijs, een twintig jaar ruzie over bij wie hoort dat nou, hè? dat eten op scholen. Eten op scholen maakt niet deel uit van een dagarrangement op scholen. Onderwijs is bij onderwijs, naastschotse kinderen is bij kinderopvang. En die tussenschotse opvang is nog steeds de verantwoording van de ouders. Maar, maar, maar ja, even, even vanwege werken, de, de tijd ook, dat ja. we wel alles aan bod kunnen ja. laten komen. Want u, dat initiatief van u werd dus in eerste instantie... Juist goed omarmd, opgepakt, precies, omarmd. En we hebben het in kunnen trekken. En nu trekken, is het weg. En, en komt dat nou, de, en omdat toen, we dat convenant jonger opgewicht nou, hebben? Ja, toen kwam een nieuw beleid, een nieuw wethouden. En zo gaat het. En ineens was het helemaal public-private. Nestle, Coca-Cola, Maas werden hoofdsponsoren. En alles wat ooit te maken had met opleidingen. werd eruit Hoe zeg je dat nou net, netjes? Um, gegooid. Gegooid, ge... Ik Verwijderd. vond het raar. Ja. En, toen dacht, en toen hadden we nog een vervolg in de provincie Noord-Holland. Emancipatie, participatie. Maar alles wat ooit met opleidingen te maken heeft. En wat ik dus heel belangrijk, grappig vind. Ik volgde vandaag het Kamerdebat. Juist de VVD zei... Uh, allemaal preventie om, is allemaal leuk, maar dat kost zoveel. Als ouders kunnen werken, dan, zijn, hè, dan kunnen ze ook gezonde keuzes maken... en dan komt het wel allemaal goed. Geeft maar ouders juist, werk en dan kunnen ze gezond precies, eten betalen, et cetera. Maar juist... Die werkgelegenheid rond die hele keten en eten op scholen. voor MKB, opleidingen, voor, dat is daar allemaal uitgebezuinigd. En met een frisdrankautomaat op school. heb je geen werkgelegenheid. Ja, en dit is wat de verantwoordelijk wethouder. waar u het net ja. over had. over wie u het had. Erik van den Burg. zei over dat gezonde eten op school. En dat was in een uitzending van Nieuwsuur vorig jaar. Oh. Maar kijk ik bijvoorbeeld naar middelbare scholen. dan kunnen middelbare scholen zich wel afvragen. moeten wij de frikandel en de kroket op een goedkope wijze in de kantine aanbieden... of moeten we toch ook naar gezondere uh, mogelijkheden kijken? Bieden wij de blikjes cola aan of blikjes cola light aan... in de machines die daarvoor staan? Ja, en dan is cola light blijkbaar de goede keus uh, in, in dit geval. Mag ik toch nog even, even samenvatten ja. wat, wat uw bezwaren nou zijn? Want u zegt, uh, uh, wij waren met een uh, gezond plan bezig uh, voor kinderen... wat enerzijds een soort kinderopvang is voor ouders die werken. Uh, wat de VVD ook graag wil, wat u net ja. zei. Uh, nou, Gezond eten, daarmee kun je waarschijnlijk voorkomen... op termijn dat meer kinderen dik gaan worden. Nou, en nu is er dat convenant ja. En u zegt, dat helpt eigenlijk helemaal niet. Want daar zitten dat gro die grote ja. bedrijven in. En daarmee krijgen, wordt er eigenlijk niet echt iets gedaan... om kinderen goede keuzes ja. aan te En Het grootste... Het mantra van public-private samenwerking werkt. Nou, ik denk dat het, dat, het, dat het dus niet werkt. In 2011 was bij Joch heel erg een gezond levensstijl verkopen... net zoals een chique spijkerbroek. Dat was van... Nestle, healthy Kids. Hè? Dat was dan zo'n mantra, dat wordt herhaald. Ja, goed reclame, maken, dan komt het goed. was het public-private, de sleutel tot succes. Hè? Nu is er woensdag volgens mij weer een balans top. Ja, En nee, nu maar wordt dat, gezegd, dat het niet samen werkt. werkt. Dat is duidelijk ja. dat u dat denkt. Wat moet er dan wel gebeuren? Moet dit stoppen? En... Nee, ik denk we moeten doen wat, de, wat Joch zegt dat ze doen. We moeten namelijk samenwerken. Of op je, nou, het is, je moet, ouders, scholen, overheid, MKB. Hm. Uh, zo uit zich, zeg maar, uh, Joch voordoet, als wat het is. Namelijk samenwerken Ook echt doen. Dat moeten we gewoon ook echt doen. We gaan, en het, ik vind we gaan dat... het ook vragen aan Paul Roosemuller want hij ja. is ambassadeur hè, van het Convenant opgewicht En die hebben na vieren hier. Dus dan ja. zullen we uh, uw vragen weer aan hem voorleggen. Voor dit moment danken we u, Doris Vos van de Stichting Tijd voor Eten. Over de aanpak dus ging het van Overwicht in Nederland. En nogmaals, straks om vier uur Paul Rosemuller.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 Linda Marlin, het zit down Gaat die rechtszaak tegen de examendieven van het IW nogal doen? Gaat die door of stelt de rechter de zaak uit? Nou, advocaten van de verdachten... die vinden dat hun cliënten nu dubbel gestraft worden... en die willen dat het OM niet ontvankelijk wordt verklaard. Nou, hoe zit dat nou precies? NOS-verslaggever Joris van der Kerkhoff volgt die zaak. Joris de rechter buigt zich dus over die vraag. Is nou al duidelijk of het vandaag überhaupt doorgaat? Nee, om half drie of zo dicht mogelijk. Bij half drie, zo zei de rechter uh, ruim een uur geleden... dan uh, kom nog maar eens terug om te luisteren wat ik ervan vind. Uh, vanaf vanochtend negen uur zijn de advocaten en officieren van justitie... zijn bezig geweest om uh, duidelijk te maken hoe zij tegen de zaak aankijken. De advocaten vinden dat hun cliënten uh, al gestraft zijn... Uh, doordat ze het examen niet hebben mogen maken... of in ieder geval dat ze het examen niet uh, gehaald hebben. Dat het uh, niet goedgekeurd is wat ze allemaal gedaan hebben... En dan kunnen ze niet nog een keer een strafrechtelijke procedure uh, ingaan. Het Openbaar ministerie zegt van ja, wat een onzin. Uh, daar zijn allerlei andere regels voor en uh, we hebben ze niet voor niks uh, hier naartoe uh, gehaald, uh, die, uh, die in totaal elf verdachten die er deze week voor moeten komen. Het is, klopt allemaal wat wij hebben bedacht. En toen dacht de rechter uh, uh, zo'n uurtje geleden: van weet je wat, ik ga er zelf ook eens over nadenken. En, en dat kan zeker betekent... een beetje gaan Ja, helpen. ja. En, en dat betekent dat iedereen er nu is en dat uh, straks zou kunnen blijken dat het allemaal niet doorgaat. Ja, dat zou kunnen blijken. En nou komt het wel vaker voor bij rechtszaken. Dat advocaten beginnen met zo'n vraag. Om niet on ontvankelijk verklaring. Ze vragen ook om aanhouding van de zaak, omdat ze zich niet goed hebben kunnen voorbereiden. Het Openbaar Ministerie heeft veel meer spullen kunnen inzien dan de advocaten. De advocaten hebben het ook allemaal pas later kunnen inzien. Uh, ze hebben ook moeilijk contact kunnen krijgen, soms met hun uh, cliënten. Eentje die doet examen uh, dit jaar weer. Uh, ja, die kon zich uh, uh, ja, niet vrijmaken om met de advocaten te praten. Die moest zich voorbereiden op zijn uh, examen. Die had vorige week schoolexamen. En die heeft pas zaterdag, de advocaat, pas zaterdag voor het eerst met zijn cliënt kunnen praten. Nou ja, daar ging het dan al die uren vanochtend over, over dat soort zaken. En dan zegt de rechter straks van we gaan door. En als we doorgaan dan geeft hij die rechter precies uitleg zoals het al, volgens zijn ogen allemaal gebeurd is. Um, uh, f, uh, dan baseert hij zich op de informatie die hij gekregen heeft. En als het niet doorgaat ja, dan zal hij zeggen van we gaan een keer een nieuwe datum prikken over een tijdje. We gaan het van je horen later vanmiddag Joris van de Kerkhoff. Dankjewel. Radio 1 vandaag met Suzanne Bosman en Jan Mon. De VVD in Tilburg wil dat de politie mensen vrijmaakt... om zich specifiek bezig te houden met criminaliteit... onder Marokkaanse en Antilliaanse jongeren. Dat staat te lezen in het actieplan Tilburg moet en kan veiliger... waar de VVD bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op inzet. Is het dan Ron ronkelende verkiezingstaal of ook een haalbaar plan dat Tilburg werkelijk veiliger maakt? We gaan het vragen aan VVD-lijsttrekker Roel Laurier hier in de studio. Welkom. Meneer Laurier, eh, waarom een speciale afdeling van de politie die zich met Marokkaanse en Antilliaanse jongeren bezighoudt? Als je kijkt hoe hoog de criminaliteit bij die beide groepen is, die is vele malen hoger dan bij uh, Nederlandse jongeren, die is uh, vier tot zes keer zo hoog uh, dan bij uh, Nederlandse jongeren. Dat is heel erg veel. Uh, en wat vooral erg is, is dat uh, uh, boertjes, uh, uh, jongens in de buurt, uh, zien hoe uh, oudere uh, jongens uh, dat doen, daar ook uh, geld mee verdienen en een verkeerd voorbeeld uh, uh, stellen. En daarmee ook die jongere boertjes en zo ook nog slechte pad op uh, sturen. En waar gaan die politieagenten dan tussen zitten? Nou, ik weet niet waar ze tussen maar gaan ja, zitten. Ze moeten vooral de bovenop zitten. De bovenop. Okay. Ja. Uh, ja om, niet uh, tussen, maar de bovenop. En wat ja. gaan ze dan doen? Uh, vooral, uh, kijk, als je criminaliteit wil terugdringen, heb je vanuit verschillende hoeken inzet nodig. Dat is politie. Uh, dat vragen wij hierom. Dat is ook bijvoorbeeld uh, jeugdzorg. Heel specifiek gericht op die gezinnen waar dat speelt. Toevallig komt jeugdzorg ook naar de gemeentes toe. Worden we verantwoordelijk voor. Dus kunnen we daarop sturen. Uh, jeugdzorg kan dan zorgen dat je jongere broertjes uh, het rechte pad op blijven gaan. En politie uh, moet die oudere uh, uh, jongens die al het slechte pad op zijn gegaan. Uh, aanpakken en oppakken. Maar moeten die agenten er dan ook harder op gaan zitten? Is dat wat u eigenlijk zou willen? Nou, als het uh, harder moet, dan, uh, uh, dan het is het harder? ook harder. Ja. Je moet een inzet plegen die ervoor zorgt dat die oververtegenwoordiging... in onze criminaliteitsstatistieken in Tilburg wordt teruggedraaid. Maar, maar zitten ze dan iedere dag, uh, je kunt niet, uh, neem ik aan althans... iedere dag een agent naast uh, al die jongeren zitten, of... Nou, als dat Bovendien, zou kunnen, zou dat mooi zijn. Maar dat zal uh, niet een haalbare kaart, maar hoeveel uh, kaart zijn. Hoeveel agenten wil u daarvoor vrijmaken? Nou, als ik denk, als je tussen 10 en 20 uh, uh, capaciteit vrijmaakt. en het hoeft niet alleen politie te zijn. We hebben ook in Tilburg een taskforce, uh, Tilburg Veilig. Die kan zich ook mee bezighouden. En het gaat er ook om, om te weten welke groepen zijn nou actief in Tilburg. Hoe zijn die samengesteld? Wie zijn echt de bad guys? Uh, wie zijn eventuele meelopers? En daar heel gericht op reageren en uh, aanpakken. Ja, u zegt, wie zijn echt de bad guys? want u heeft het over die percentages, hè, dat ze naar verhouding komen ze vaker voor in die criminaliteitsstatistieken. Maar als je naar de absolute aantallen kijkt, uh, als ik verkeerd reken moet u het zeggen, maar gaat het om 47 Marokkaanse jongeren ja. en 20 Antiliaanse op een totaal van 264 jonge criminelen. Dus daar zitten ook nog heel veel, neem ik aan, autochtone Tilburgers tussen. Ja, klopt. Alleen daar onder de autochtone Tilburgers uh, is uh, criminaliteit 1,2 procent. En uh, onder Marokkaanse jongens is dat 7,8%. Nou, verhouding minder, maar in absolute aantallen uh, veel meer. Dan gaan die agenten uh, die jongens ook volgen en die meisjes? Oh, maar de algemene aanpak waar het gaat om uh, criminaliteit bestrijden. Uh, die moeten we vooral doorzetten, ook nog met andere middelen. Dus we dit bleiden... geldt niet alleen voor Antliaanse en Marokkaanse jongens? Nou, we willen wel die specifieke inzet op deze twee groepen. omdat daar de criminaliteit zo hoog is, hoger dan bij andere groepen. Maar de brede, we hebben een actieplan opgesteld. niet alleen op deze groepen, op de volledige breedte van, uh, van uh, criminaliteit tijd en veiligheid in Tilburg. We pleiten niet voor niks, ook voor extra camerabewaking, ook in woonbuurten en op bedrijventerreinen. Uh, live view in winkels, zodat er direct meegekeken kan worden... als in de winkel iets aan de hand is. Ja, nee, dat is dus allemaal heel goed, maar als, goed. als u zegt... Uh, we gaan toch eh, on, eh, nou ja, laten we zeggen, iets meer inzetten op die Antillianen ja. en Marokkanen... Daarom eh, had ik in de inleiding die zin. Is dit nou verkiezingsretoriek of een plan om Tilburg werkelijk veiliger te maken? Want dat valt bij een aantal kiezers natuurlijk goed als je die twee categorieën eruit pakt. Nou, het gaat ons om de veiligheid in Tilburg. En als er groepen zijn waarbij eh, de criminaliteit zoveel hoger is dan bij andere groepen. Dan is het logisch als je daar extra inzet op legt om legt. Maar juist per de pardon niet hoger dan bij de Tilburgers. Is percentueel is het gewoon veel hoger dan per bij anderen Per persoon bedoel ik. Het zijn allebei criminelen... en ze doen allebei verkeerde dingen. Ja. Dus dan moet je op allebei toch dezelfde inzet plegen. Oh, maar wij pleiten niet voor dat de rest van de politiekorps... op de handen gaat zitten en niks gaat doen. Die moeten gewoon het werk blijven doen en boeven pakken. Alleen wij zien dat er bij deze groep, vooral jongens... het echt de foute kant op kan gaan. En dat zij ook jongeren... Broertjes en anderen in een buurt daarin mee trekken. En dat moeten we zien te voorkomen. Nou ja, en de vraag is die we ook dan stellen bij deze: van of, of het helpt als je laat zien dat je er met meer politie bovenop gaat zitten. Omdat dat natuurlijk, ja, ook uh, bij de jongeren zoiets van: oh, daar, ze moeten ons weer hebben. Wat uiteindelijk ook weer dat hele gevoel van, uh, versterkt van: uh, wij deugen blijkbaar niet. Nou, er zijn er ook genoeg die wel deugen, maar er zijn er meer in die groepen die niet deugen. En die moeten we dus harder aanpakken. Ja, ja, dus dat, maar dat bevestigt u daar dan uh, inderdaad mee. Hebt u ook een beeld van, van welke agenten dat moeten zijn? Moeten moet die ook uit die groepen zelf afkomstig zijn? Nee, we hebben voldoende goede agenten in Tilburg rondlopen die dit werk prima kunnen doen. Maar de afgelopen tijd blijkbaar dus niet, want het moet veranderd worden die aanpakken. Ja gerichtere inzet op specifieke groepen. We hebben eerst gewoon alleen maar een algemene aanpak gehad... over de volledige breedte van het dadige veld, om maar zo te zeggen. Dat heeft er niet toe geleid dat deze percentage zijn afgenomen. En dat willen we wel. Dat is helder. Ik dank u voor de toelichting. VVD-lijsttrekker uit Tilburg, Roel-Lauwerier. Het NOS Journaal al, met Gert Kluik dan. Dit is Radio 1. Ja, precies. Volgens de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden... houdt de NSA zich niet alleen bezig met de bestrijding van terrorisme... maar ook met bedrijfsspionage. En zo meteen, na het NOS-journaal... volgen wij de bondscoach van de Nederlandse ploeg, dat is Jeroen Otter. Ik eis ongelooflijk veel van ze. Ik eis ook heel veel van mezelf. Door daadwerkelijk hier 350 dagen per jaar goed gemotiveerd aan de, aan de, aan de training te beginnen. Even die laatste twee ronden. Nog even heel klein beetje dieper. En doorsturen. Gebruik die linker. Ja. En daar zit hij dan. Gert Luk voor het Dit editionel. is Radio 1. Ik voel me voldoende aangekondigd vanmiddag. Ja. De Syrische regering staat onder druk om vrachtwagens met hulpgoederen toe te laten tot Homs. Gisteren stemde het bewind in de maskers erin toe dat vrouwen en kinderen de belegerde stad verlaten. De oppositie beschuldigt de regeringen van hulpconvooien die op weg zijn om Homs tegen te houden. Amerikaanse functionarissen lieten vanmiddag weten dat de evacuatie van vrouwen en kinderen uit Homs niet genoeg is. De Nederlandse pater Jezuïet Frans van der Lucht... heeft op YouTube een filmpje gezet over de toestand in Homs. Hij woont al 45 jaar in een klooster in de stad. Moeders zoeken op straat naar eten voor hun kinderen, zegt hij. In het filmpje luidt hij ook de noodklok... over de gebrekkige medische voorzieningen in Homs. Zakenman Koen Everink eist 63.000 euro schadevergoeding... van kickbokser Bader Hari en een medeverdachte. Everink zou door de twee mishandeld zijn... tijdens een feest in de Amsterdam Arena. Bader Hari staat terecht voor acht gevallen van mishandeling... en één verkeersdelict. De overname van kabelbedrijf Ziggo door het Liberty Global zal banen kosten. Dat heeft de financieel bestuurder van Ziggo gezegd. Om hoeveel banen het gaat is nog onduidelijk. Maar er zullen waarschijnlijk ook gedwongen ontslagen vallen. Het Amerikaanse Liberty Global is het moederbedrijf van UPC en wil Ziggo daarmee samenvoegen. Radio 1 vandaag. Met Jan Mom en Suzanne Bosman. Als eind maart wereldleiders en andere hoogwaardigheidsbekleders in Den Haag bij elkaar zijn voor de nucleaire top, dan gelden daar ongekende veiligheidsmaatregelen. Maar liefst vier keer zoveel agenten zijn op de been als bij de inhuldiging van de koning vorig jaar, bijvoorbeeld. Halve stad wordt afgezet, vliegtuigen naar Schiphol die maken omwegen. En het openbaar vervoer wringt zich ook in allerlei bochten. Nou, dat is vanochtend allemaal bekendgemaakt. En hoe valt dat eigenlijk bij de bewoners? Verslaggever Laura Kors is in Den Haag. Ja, dat valt niet heel erg goed. Nou nee, niet bij iedereen. Er zijn natuurlijk mensen die zullen het ongetwijfeld leuk vinden. Maar Joris Wijsmuller van de Stadspartij Den Haag. De klachten komen al binnen. Ja, dat klopt. Mensen maken zich toch wel zorgen. Er zijn vanochtend, meen ik, maar liefst 35 veiligheidsscenarios aangekondigd waarmee rekening wordt gehouden. 35? 35. Varierend van... Ja, een rotje tot een nucleaire aanval? Ja, ik, ik, nou, ik wil het allemaal liever niet uh, gaan bedenken. Maar uh, er wonen hier wel bewoners en die krijgen allemaal te maken met die veiligheidsmaatregelen. En die krijgen alleen de mededeling, gaat hij maar rustig slapen. En uh, juist als je dit soort signalen hoort, dan word je daar niet echt rustig van. En dan zou je toch uh, wat meer willen weten wat dat voor je, voor je levensfeer uh, gedurende die dagen betekent. Het heeft vooral te maken met het gevoel van onveiligheid en niet zozeer de praktische overlast? Nou, het heeft ook te maken dat, dat uh, de overheid beseft dat hier mensen wonen die ze gewoon betrekken en inlichten wat hier allemaal gebeurt. En uh, mensen snappen heel goed dat de veiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen. Maar als ze niks uitgelegd krijgen en het wordt over hun heen gestort en ook wel met een omvang waar je van schrikt, dan uh, denk ik van dat doe je als overheid niet goed. Ga... En dan kloppen ze bij u aan als stadspartij. Um... Ronald Blom, u woont vlak bij, ja, ja, vlakbij, vlakbij waar het gaat gebeuren. 300 meter ongeveer er vandaan. Ja, bij het congrescentrum waar het allemaal gaat plaatsvinden op 24 maart. Uh, ja, u woont hier in de Wildernissen aan het jan willem ja. ja. Wat vindt u ervan als uh, bewoner? Nou, uh, we weten dat dit uh, natuurlijk verregaande consequenties heeft... voor die periode, voor die twee dagen... Dat betekent dat je natuurlijk toch heel erg beperkt wordt in je bewegingsvrijheid. Met je auto kun je natuurlijk helemaal niks. Als die überhaupt in de, in de garage mag blijven staan. En verder eh, zal het heel moeilijk zijn om eh, bijvoorbeeld bezoek te ontvangen. En, ja, want u moet dat accrediteren. Ja, dat, nou, dat is een heel mooi woord, maar je moet het van tevoren opgeven, aanmelden. En dan gaan ze kijken of dat wel zuivere ja, types zijn. Ja, want dat zou natuurlijk in het kader van de zorgverlening heel belangrijk uh, kunnen zijn. Er zijn hier mensen die hebben dagelijks zorg uh, nodig. Het zijn niet meer de jongsten die hier wonen. En dienst, dan kunt u een hartaanval ja, krijgen. Ik me, ja, natuurlijk. In die tijd? Ja, ik, ben, ik ben zelf arts, maar ik kan ook een hartaanval krijgen. En uh, ik maak me toch een klein beetje zorgen wat de aanrijdtijd is van een ambulance... Uh, als die dwars door het escorten van Obama heen moet. Uh, dan heb ik zo'n idee dat Obama voorrang krijgt. Mevrouw Leopold, u woont hier ook. U staat lekker onder de paraplu. Uh, Weggemoffeld. Ik kom een klein stukje uw richting op. Als u in ja. mijn richting opkomt, ja. wat vindt u er allemaal van? Nou, zoals uh, Joris zegt, dat er uh, veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen voor Obama. Voor Poetin is, vind ik, wat minder vriendelijk. Maar goed, ook voor hem. Daar mag wel wat mee gebeuren, zegt hij. Nee, er mag nooit iets met iemand gebeuren. Maar uh, oké, okay, voor twee dagen. Maar de, het gemeentebestuur... Uh, niet alle gemeenteraadsleden zoals Joris die echt voor de stad uh, opkomt. Ja, complimenten. Uh, ja, dat, dat is echt waar. Uh, het gemeentebestuur dat uh, doet een paar dingen, zegt een paar dingen, doet dan veel meer, uh, gaat ons niet inlichten. We worden iedere keer weer overvallen door een nieuwe plaag. Het is echt bijbels zo langzamerhand. Het is gewoon niet te geloven dat je zo wordt bedonderd door gemeentebestuur. Dat is bovendien een ijdeltuiterij. Eh, nou, ijdeltuiter, ijdeltuiterij, sorry dat ik u onderbeelde. Is er ook niet een gevoel van trots bij jullie? Zo van, nou, Den Haag, dit is de grootste top die Nederland ooit heeft mogen organiseren. Wereldstad aan zee. He, Rome ligt aan de Tiber. He, Parijs ligt aan de Seine. En Den Haag ligt aan de Beek. Dat is toch wel enig verschil. Nee. Grootheidswaanzin. Totale grootheidswaanzin. Oké, okay, één keer zo'n uh, uh, zo uh, conferentie, dat is goed. Maar hou dan de, de burgers uh, ook hoog. En dat gebeurt hier niet. G -g Gelooft u wel de burgemeester uh, Josius van Aartsen als hij zegt... u kunt rustig slapen hoor, Er is niets aan de hand? Ik heb nog nooit iets geloofd van meneer Van, meneer van Aertsen. Nog nooit. Heel even nog uh, naar de, de stadspartij. We, er zitten toch ook al voordelen aan? Tuurlijk zitten er voordelen aan. Veel cash in het laadje. Ja, maar het één moet. Samen kunnen gaan met het ander. Je kan een top organiseren, maar denk ook aan de bewoners. En neem hen mee in dat proces. En dat gebeurt niet. En daar ga ik de burgemeester ook op aanspreken. Dat hij gewoon meer contact moet zoeken met de bewoners. Hun meer moet betrekken en uitleg geven. Wat er precies gaat gebeuren. Waar ze wel of rekening mee kunnen houden. Of ze hun hond kunnen uitlaten. Of ze gewoon gebruik kunnen blijven maken van het internet. En allemaal dat soort praktische zaken. Het grijpt gewoon in op het leven van bewoners. En de overheid moet daarbij stilstaan. En dat doen ze veel te weinig. Nou, hier dus wat... Uh... De iets wat ontevreden kant van Den Haag. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die staan te juichen. Want het betekent gewoon veel meer inkomsten. Daar zo meteen meer over. Administratie hier. Dit was El Green. Let's stay together. NSE-klokkenluider Edward Snowden liet zich dit weekend weer eens zien. In een interview met de Duitse omroep ARD... stelde hij dat de NSE zich niet alleen bezighoudt met afluisteren voor de nationale veiligheid... maar zich ook schuldig maakt aan bedrijfsspionage. Goedemiddag, internetjournalist Brenno de Winter. Goedemiddag. Was jij verrast door die uitspraak? Uh, nee, ik heb dat vanaf uh, juni vorig jaar ook al telkens gezegd. Uh, vanaf de jaren negentig uh, zijn er al andere klokkenluiders geweest die dit hebben gesteld. Uh, budgetten die worden daar ook voor uh, beschi uh, beschikbaar gesteld. Dus eigenlijk is het wel in de lijn van de verwachtingen. Ja, terwijl het gaat om, een, uh, althans dat is altijd het argument hè, van de NRC, dat ze afluisteren om terrorisme te bestrijden. Nou, ja, Dat is een van de argumenten. Nationale veiligheid staat ook bijvoorbeeld bij de NRC op hun pagina. Maar dat is geloof ik het tweede of derde item. Het eerste item is het ondersteunen van de ministeries die, uh, waarvoor ze werken. En dat zijn dus meer dan Defensie alleen. Ja, en dat is dan ook inderdaad economische zaken, industrie en dat soort dingen. En ja, daarvan is de NRC eigenlijk ook gewoon in dienst? Ja, dat, dat doen ze dus ook. En daar doen ze ook gewoon clandestine operatie voor. En... Um, en nu weten we dus in ieder geval dat zeer waarschijnlijk Siemens ook een target is geweest. Ja, want dat noemde hij heel concreet. Um, maar kunnen we er dan vanuit gaan dat.? Ja, wij hebben ook best wel grote bedrijven, Philips bijvoorbeeld, ook een doelwit is? Uh, elk bedrijf wat innovatie doet op dit, uh, op dit niveau... dan je er maar vanuit dat die uh, aandacht krijgen van de uh, NRC. Dus uh, ja, Philips zeer waarschijnlijk ook. Ja, en, en verder uh, Zij hebben vestigingen in, in de Verenigde Staten. Mm -hmm. ja, uh, ja, maar dat geldt voor eigenlijk al die bedrijven. Die moeten daar gewoon allemaal voor beducht zijn dat dat gebeurt. En, ook in het verleden heeft de AIVD, um, ze bevestigen het dan niet... maar ze hebben het ook zeker niet ontkend dat de Amerikanen ook in ons land spioneren. Ja. En wat bespioneren ze nou precies? Ze willen weten hoe iets gemaakt wordt en dat dan namaken... of is dat wel een hele ouderwetse manier om te kijken naar bedrijfsspionage? Nee, ja, dat, dat kan, maar je zou ook kunnen denken aan bijvoorbeeld... Uh, nou, stel je, je, je gaat een deal doen, dan weet ik hoeveel jij maximaal mag bieden. Dat maakt mijn onderhandelingspositie heel erg veel sterker. Er zijn uh, voorbeelden van in de Verenigde Staten dat informatie zo is gebruikt. Informatie van Airbus is ooit naar Boeing gegaan. En zo zijn er een aantal voorbeelden waar, waar gewoon echt of om economische motieven wordt gespioneerd. Je zegt het dat ze heel erg veel geld op Dat ze daar heel open over zijn. Het staat zelfs op de site dat ze daar clandestine operaties voor gebruiken. Maar Obama, die een paar dagen geleden een toespraak hield, die had het alleen maar over de privacy van Amerikaanse burgers, niet over economische spionage. Nee, inderdaad. En ik zou, als ik Obama was, zou ik dat ook zeker niet doen. Want dat maakt ook natuurlijk wel heel pijnlijk. Hè? Van, je bent mijn bondgenoot, je bent mijn vriendje. Maar op het moment dat ik uh, beter van jou kan worden economisch... dan zal ik dat niet nalaten. Dus, dus ja, dat gaat hij dan dus inderdaad ook zeggen. Of niet zeggen, bedoel ik. En gaat zich alleen maar richten op dat wat sociaal wel acceptabel is. Want het is natuurlijk heel raar dat wij eigenlijk economisch worden bestolen... door een land wat onze bondgenoot zegt te zijn. Nou, nu nou hebben we het steeds over de NRC en Obama, maar... Zoals je al eerder zei, uh, iedereen doet het eigenlijk, hè? De Chinezen. Ja, we zijn in enorm goed gezelschap. Hè? We mm -hmm. weten dat de Britten het doen, de Chinezen, de Russen, uh, de Noord-Koreanen. De IVD zegt dat ze het dan niet doen, maar dan zijn wij waarschijnlijk het braafste jongetje van de klas. Maar zij kopen het in toch, bij de NEC? Precies, dus dan hoef je het misschien ook niet te doen. Dat, dat is inderdaad ook, het staat ook trouwens gewoon op de site, hè, dat ze ook spioneren voor bondgenoten. Yeah. Dus, dus ook dat, dat is niet heel erg bijzonder. Nee, iedereen, een, iedereen doet het. Dus je, je belangrijkste belangen beschermen is gewoon heel belangrijk. Ja, maar bedrijven weten dat. Hè, iedereen doet het. En uh, je zei ook al, van, nou, ik, ik riep het al eerder... want er zijn al allerlei klokkenluiders geweest. Dus die bedrijven die weten dat toch ook al lang. Uh, dus een die beveiligen wat... zich daar dan misschien ook wat. in. Ja, maar er is wel één verschil met de Chinezen en met de Russen. Uh, de manier en de schaal waarop de NSE doet, dat is wel uniek. Wij wisten niet dat eigenlijk alle hardware, alle mobiele telefoons... Um, elk stukje software, eigenlijk elke laag van communicatie die we hebben... dat de NSA daar een achterdeur in kan plaatsen. Want dat gaat dat... allemaal via die bedrijven die die telefoons maken... en al die andere apparatuur. Daar wordt in de software al een achterdeurtje gemaakt... zodat ze bij al die informatie kunnen. Ja, er is dus eind december een catalogus naar buiten gekomen... en uh, daar kun je gewoon kiezen op welke manier je de aanval wil uitvoeren... op iemand die je in de gaten wil houden. Nou, dat kan je om verschillende redenen doen. Tweede is... Um, de Amerikanen hebben een enorme toegang tot een aantal partners die we ook zakelijk gebruiken. Google gebruiken wij zakelijk. Dus als ze daar toegang tot de informatie krijgen, dan maak je het ze wel heel makkelijk. En we hebben een aantal Nederlandse bedrijven, zoals bijvoorbeeld Randstad, die gewoon actief roepen dat ze dus zaken doen met Google om daar informatie op te slaan. Ja, dan maak je het de spionnen wel heel erg makkelijk. Ja, dus als ik vraag hoe moet je je als bedrijf daartegen moet beveiligen, dan zeg je eigenlijk: Nou, er zijn bedrijven die dat helemaal niet willen, want die zijn er zelf ook mee bezig. Uh, nou, ze zijn er zelf niet mee bezig, maar ze zijn er niet bewust van. Of ze percepieren dat niet als een risico. En het rare is op het moment dat je daar zou binnenlopen met een camera... en je zou allerlei bedrijfsgeheimen gaan fotograferen... ja, dan, dan is het huis ja. te klein. Maar aan de andere kant maar... misschien uh, bagatelliseren ze het. Maar zelfs als ze het zouden willen... Uh, valt dus al helemaal niks meer tegen te doen, want het zit overal in. Nou, het is ingewikkeld, maar dat betekent niet dat je helemaal niks kunt doen. En, uh, wat dan? Moet... Nou, je zou sowieso al uh, met apparatuur heel erg kunnen gaan opletten wat je waar koopt... En uh, waar je informatie stalt, je zou veel meer met versleuteling kunnen gaan doen. om te zorgen dat het steeds lastiger wordt. Maar we kunnen toch niet kijk, om Google en Microsoft heen? Nou, dat kan prima. Oh. Er zijn de, de, kijk, voor, voor Microsoft is bijvoorbeeld Apple een alternatief. Maar ja, dan, dan ga je van, van de regen in de druk. Want ik wou zeggen. Maar er zijn voor, voor gevoelige informatie zou je bijvoorbeeld ook kunnen denken aan een oplossing als Linux. En bepaalde informatie die heel gevoelig is, moet je misschien niet meer zomaar digitaal opslaan. Je moet toch anders gaan kijken nu naar data, nu je weet dat, dat tot op elke. Ja, eigenlijk elk bitje. er technologie is om dat te verstoren. En daar zijn de Amerikanen wel uniek in. Dat, dat lukt de Chinezen niet op dat niveau. Ja, dus, dus, ja? dus, dus je kunt wel heel veel. Um, stappen zetten om, om jezelf beter te beveiligen. Maar het begint natuurlijk met accepteren dat we een risico hebben... en dat we daar dus ook economische schade leiden. En als we weten dat het budget nu zo'n 52 miljard dollar per jaar was... vorig jaar, ja, dat gaat niet alleen maar op aan terreurbestrijding. Ja, dus dat is wel heel duidelijk waar dan wel. En daar hebben we het nu net over. Dus eigenlijk moet je weer gewoon naar opschrijfboekjes... en uh, ergens op de hei gaan zitten en een beetje tegen elkaar fluisteren. Als je met nee, elkaar nee, dat hoeft niet per se. Je zou, nee. je zou best wel goed kunnen nadenken over uh, wat veilige inzetten van techniek. Kijk, wat nu het grote probleem is... we maken het ze nu te mm, makkelijk. Dus. Ja voor een paar cent uh, per, uh, per persoon... kunnen we zijn complete leven in de gaten houden... of een compleet bedrijf in de gaten houden. En daar er, moet je je van bewust zijn. En daar moeten de bedrijven nee, zich kun je dus, van bewust zijn. Ja, ik wil ja. nog heel kort even nou. één ding. Um, als je versleuteling toepast... dan maak je die kostprijs al heel veel hoger. En dan is het minder aantrekkelijk om alles maar ja. uh, te tappen. En dan moet je al veel gerichter gaan werken. En dan worden ze minder effectief. Ja. Dankjewel, Brenno de Winter. We zijn nergens meer veilig. Radio 1 vandaag. De fusie tussen Ziggo en UPC gaat zeker banen kosten. Maar hoeveel kunnen de bedrijven nog niet zeggen. Het Amerikaanse concern Liberty Global, al eigenaar van UPC... heeft een bod gedaan op Ziggo en wil de kabelbedrijven samenvoegen. NOS-verslaggever Nick Wouters vroeg aan Ziggo-directeur Bert Groenewegen... hoe het personeel met dat nieuws omgaat. Nou, ik denk dat personeel uh, natuurlijk ook wel een beetje voorbereid is al. Dat dit er aan zou kunnen komen. Dus het is niet als een uh, volslagen verrassing gekomen. Het uh, personeel heeft al een fusie meegemaakt. Dus ik denk dat ze uh, reëel zijn. En, uh, en dat, dat uh, ze realiseren dat de mogelijke uh, banen uh, op korte termijn kunnen vervallen. Uh, en dat brengt ook wat onzekerheid. Dus wij hebben daar wel een, een belangrijke uitdaging en werk te verrichten... om te zorgen dat we die onzekerheid wegnemen... door ook gewoon vooral duidelijkheid te gaan creëren over het nieuwe bedrijf. U kunt ze nu nog niet vertellen wat de gevolgen zijn voor het personeel. Wanneer kunt u dat wel? Nou, ik denk kijk, je, je, uh, uiteraard als de transactie is gesloten... Hè, want de aandeelhouders moeten ook nog instemmen met het bod... Uh, nadat de ACM goedkeuring heeft gegeven... en de ondernemersraad hun advies hebben gegeven... Uh, ik denk dat je dan voor een groot deel in ieder geval duidelijkheid kunt geven... over hoe dat nieuwe bedrijf eruit komt te zien. Uh, binnen een termijn van drie, vier jaar. Ik denk ook als we terugkijken naar de fusie van, uh, van Ziggo. Ja, ook daar hebben we eenzelfde periode te maken gehad... met een stukje onzekerheid, met banenverlies. Maar uiteindelijk hebben we over die uh, drie, vier jaar van die fusie zijn we ook gegroeid. En vandaag de dag zijn er aanzienlijk meer medewerkers dan toen we zijn gestart. De fusie tussen kabelbedrijven, dat is in het verleden niet altijd heel succesvol geweest. Voor de klant in ieder geval in die eerste periode. Ziggo bijvoorbeeld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 Wanneer krijgt een klant van UPC een factuur van Ziggo in zijn bus? Nou, ik denk dat we het eerst goed moeten voorbereiden. Uh, daarnaast heb je nog allerlei andere zaken als je met de uitvoer bezig bent... die ook nodig zijn om echt tot één brand te komen. Dus je kunt niet morgen een bedrijf hetzelfde brand geven. Uh, het gaat natuurlijk om de beleving. Het gaat om een aantal zaken die bijkomen. kijken. En vooral ook dat de processen uniform lopen. En dan ben je toe langzamerhand om ook het bedrijf één brand te geven. Dus daar gaat echt nog wel even wat tijd overheen. Een jaar of twee... Nou, ik, ik durf dat niet te zeggen, maar het zou me, dat zou me een beetje tegenvallen... als het twee jaar duurt, maar het, het zou zomaar kunnen. Zij Bert Groenewegen en hij is de financiële topman van Zico. En door poeieren met dat. De Tour was natuurlijk voor mij een unieke ervaring. Beste mensen, een hele fijne en succesvolle wedstrijd. Twee keer de eerste plek, wat doe je nog meer? Yes! En er komt een hoop bij kijken als je bondscoach... van de Nederlandse Olympische Short Track ploeg bent. Je bent niet alleen bezig met bijvoorbeeld de training... maar je moet ook de mate van de Olympische kleding opmeten. Verslag dus even Joris Kreugel. Die loopt een middagje mee met bondscoach Jeroen Otter... in het TL-stadion in de wat is nou, nou? Ik, mag toch, ik doe twee disciplines, maar ook twee keer bestellen. Ze zijn wel bij de mannen aangekomen. Ach, Man, jongen, die vrouwen. Het is altijd De Juiste kleur, goede snit. En die mij zien er allemaal zo goed uit. Dus het maakt eigenlijk helemaal niks meer uit. Dat de bondscoach daar ook mee bezig is. Ja, de bondscoach is van alles thuis, joh. Jeroen Otter, bondscoach van de shorttrackploeg. De warme hub is achter de rug. De enige die er nog mag zitten, dat is uh, Juppie Peel Niels Kerstholt. Ja, Niels die, die heeft altijd iets meer tijd nodig om uh, lekker te stretchen. En, uh... Ik had altijd het idee van dat iedereen als je met topsport bezig was in het glit moest Lopen, maar dat is dus bij jou niet het geval. Als wij iedereen hetzelfde zouden benaderen, dan zal de een daar heel veel profijt van krijgen en de ander die uh, komt niet helemaal tot bloei. Niels Kerstelt, hoe lang werk jij al uh, met uh, de Bondscoach? Ik ken Jeroen al acht jaar en uh, na de Spelen op Turijn 2006 heb ik uh, contact met hem opgenomen ook, omdat ik heel graag met hem wilde trainen. Want waarom wilde jij hem hebben? Hij is de beste Nederlandse coach. Heeft hij je naar een hoger plan getild? Ja, dat uh, kan je wel zien in mijn resultaten. Ik ga weer met hem mee, want Deel. ik komt voor de Bondscoach. Het draait uiteindelijk om de schaatsers. Hè? Ja, dat is zo. Maar soms moet je ook eens keer even de mensen die ook belangrijk zijn langs de zijlijn hebben. Hè? Ja, en dat is die. Met hoeveel mensen ben jij bezig? Ik ben eindverantwoordelijke. Dan hebben we een assistentcoach slash materiaalman. Krachttraining inspanningsfysioloog. Voedingskundige. Bondsarts. Paramedici, zoals een fysiotherapeut. Een disciplinemanager die meedenkt. Ook nog mensen die het eten bij de sporters in de mond stoppen. Nee, nee dat, dat hoeft niet. De mensen? Omdat je het optimale uit een persoon wil halen. Ben je dan nog eigenlijk wel bezig met het vakbondscoach zijn? Hè? Dat klopt. Dat, dat gaat soms wel eens even verloren. En dan moet je jezelf er even, even wakker schudden van jongens, waar draait het nu daadwerkelijk om? En dat is juist het, uh, het coachen op het ijs. Maar er gaat heel veel tijd verloren in de randzaken. Ja, we lopen nu uh, de kattenkomme echt in. Hè? We lopen hier onder de 400 meter baan door. Hè? En uh, we komen nu op het middenterrein en daar, is, uh, daar ligt onze ijsvloer. Uh, Jeroen de Mors, een van de kandidaten voor Sochi, voor Goud. Kijk jij tegen de bondscoach houden? Hij uh, betekent heel veel voor mij, zowel uh, op het schaatsen... Uh... Op het ijs, naast het ijs en uh, de resultaten zijn ook goed, dus uh, ik ben heel, uh, heel blij dat hij mijn, uh, mijn coach is. Ze lopen allemaal volgens mij met jou weg, hè? Ja, met heb ik dat leed ook, laat dat heel duidelijk zijn. Hè. wij zijn nu vier jaar zijn we met elkaar aan het werk. Maar je eist veel van ze. Ik eis ongelooflijk veel van ze. Ik eis ook heel veel van mezelf. En dus uh, wat voor opzicht dan? Door daadwerkelijk hier uh, 350 dagen per jaar uh, uh, goed gemotiveerd aan de training te beginnen. En een andere aanpak van trainen ook. Heeft dat ook uh, nu geresulteerd zeg maar, in de, de successen die nu behaald worden al met, uh, met de short track ploeg? Dat klopt ja. We hebben een uh, niet, niet gewone weg bewandeld. Uh, we hebben heel veel aandacht gegeven aan het niet zozeer grens verleggen, maar grensloos trainen. Grensloos denken. En het, ja, dat is... Ja. Nou, grensloos denken is dat je, je niet zegt van... Oh, ik zou graag die in die afstand willen rijden in die in die tijd. Of ik zou die en die persoon willen verslaan. Nee, veel meer naar het proces kijken. Wat heb je nou voor nodig om resultaten te halen? Dat betekent dat je een goede start moet doen. En hoe ziet zo'n goede start er nou uit? Dat je zijwaarts moet afzetten. En hoe moet je nou zijwaarts afzetten? En dan brengen we dat steeds tot kleinere details. En daar werken we aan. Daar maken we ze bewust van. En met die bewustwording gaan ze uiteindelijk resultaten halen. Maar het is niet andersom dat je puur alleen maar zit, uh, gedreven aan elke training begint om resultaten te halen. Nee, het gaat om, uh, om het proces, die ingrediënten die uiteindelijk een goede cake maken. En ik sluit je nu even buiten. Ik mag niet op. Als je schaatsen had meegenomen... Ja, je mag mee. Ja. Als je schaatsen had meegenomen... Ik kan niet blijven. schaatsen. Ah, jammer. Maar ik vind het wel fascinerend ja, om dat je je te je kijken. Ik stuur ze eerst weg. Ja. We beginnen gewoon even met uh, 20 minuten rustig. Excesieve intervallen. Ik heb liever dat je je aandacht besteedt aan... Uh, Kort te rijden en diep zitten, dan elkaar te bestrijden. Bollen, bollen, bollen. Ben jij nou uh, ook al lichtelijk zenuwachtig? Nee, nee. Dat... Ik wil bijna zeggen dat ik ook zenuwachtig was, maar dat ben ik niet hoor. Nee, nee ik ben niet zenuwachtig voor, voor Sochi. Dat zal ongetwijfeld binnenkort nog komen hoor. En dat komt dan en dan gaat dat weer. Ik heb nog geen gouden medailles. Uh... Nee, maar dat is ook nooit eerlijk gezegd mijn drive geweest om te coachen. Mijn drive is meer geweest om uh, mensen constant in zo'n mood te krijgen... in zo'n manier van werken te krijgen dat ze zichzelf elke dag willen verbeteren. En als ze dat maar vaak genoeg doen, dan komt uiteindelijk dat resultaat vanzelf. En dan vormt zo'n atleet zichzelf wel tot winnaar of, of niet. Halen ze dat, dan hebben wij gewoon uh, daadwerkelijk een goede reden... en goede kansen om, om in zo'n finale te staan. En, ja, en in die finale als er vier uh, in staan en drie gaan er met een medaille naar huis. Ben jij dan ook een rijk man? Oh, dat ben ik uh, eerder gezegd. Zegt als er goed gereden wordt. En hoeft er niet een medaille aan vast te zitten? Nee, zijn heel niet, nee, nee. En als ik me straks in de spiegel kan aankijken en in gesprek met mijn stafleden, met de atleten tot de conclusie kom dat wij het, de juiste voorbereiding hebben gekozen, dan, dan ben ik heel, heel gelukkig. Maar is dat ook niet moeilijk? Straks als iemand goud houdt, sta je toch een beetje als bondscoach langs de zijlijn, Het is dus de atleet die, die de medaille omgehangen krijgt. En dat vind ik heel goed. Ik ben wat dat betreft alleen maar een hulpje. Vind ik vind dat je je nu zelf wel heel erg wegcijfert als hulpje. Ja, maar dat, zo, zo is het ook, ja. ja. Ik, ik probeer het vacuüm te trekken. En een, een, een gat te creëren waarin de atleet dan in volgt. En dan moet hij zijn eigen weg gaan. Op het moment dat hij dat ijs opstapt, dan heb ik bijna geen controle meer over wat er gebeurt. Hier kan ik hem nog corrigeren, maar op het moment dat die wedstrijd uh, startschot is gegeven, ja, dan... Uh... Geen enkele invloed meer? Nou, heel, heel weinig, ja. ja je moet je nagaan dan zit je op zo'n baan als dit. Dat is een 30 bij 60, zoals we dat noemen. 30 meter bij 60 meter. Uh, en dan zitten er 12.000 uh, schreeuwende mensen omheen. dan uh, komt mijn stem echt niet meer tot aan de ijsvloer, geloof me. Mooi gezicht, hè, als je ernaar zit te kijken. Ja, leuk, hè? Ja, ik ja. vind het heel mooi. Het is zo mooi dat als je het ijs goed raakt... om dan zo makkelijk, zo effortless eigenlijk, zo snel te gaan. Dat is, dat is een heerlijk gevoel, ja. Onbeschrijfelijk. Veel kan je kopen met een creditcard, maar dit kan je niet kopen met een creditcard. Even die laatste twee ronden. Nog even, heel klein beetje dieper. Maak die kniehoek En doorsturen. Gebruik die linker. Ja, toch iets meer dan een hulpje. Short coach Jeroen Otter in een verslag van Joris Kreugel. Tot zo.